Je vraagt, kom je langs, om te zien hoe het geworden is. Dan krijgt ons huis van toen misschien, een andere betekenis. Ik loop rond in mijn verleden, maar ik ken alleen de plek. Het doet me niets, maar ik zie de reden, van de pijn van mijn vertrek. Alles is hier vroeger. En alles is voorbij, maar het voelt niet zo, want hij hoort zo bij mij. Uit het niets, wel een tranen op, van nog niet zo lang geleden. Ze bleken te zijn weggestopt en op zijn minst te zijn vermeden. Deurse plek van onvermogen, kwetsbaar als die is. Het tot mij en schreeuwt van dit gemis. Alles goed geregeld. In volwassen overleg. De omgang is bezegeld. In gedeelde meerderweg, In elk huis zijn eigen speelgoed. In beide harten op zijn plek. Je zegt, we doen het heel goed. En een liefde geen gebrek. Elke week een aantal dagen. Maar ze gaan zo snel voorbij. Mag niet klagen, maar ik mis de helft van mij Ooit wordt hij ouder en ik weet dat ik die ondertoon van falen wel vergeet, omdat ik weet Kei op afstand, maar ik ben hem nergens kwijt. Maar uit het niets wellen tranen op van nog niet zo lang geleden. Ze bleken te zijn weggestopt en op zijn minst te zijn vermeden. De beurse plek van onvermogen, kwetsbaar als die is. Overrompelt mij en schreeuwt van dit gemis. Van dit gemis.